11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De betogingen van vandaag in Rusland tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag zijn, voor zover bekend, rustig verlopen. De grootste demonstratie was in Moskou, waar tienduizenden Russen bijeen waren op het moerasplein. Het stadsbestuur had meer dan 50.000 agenten ingezet om de orde te bewaren. Het was de grootste betoging in de Russische hoofdstad sinds de val van de Sovjet-Unie 20 jaar geleden. De betogers beschuldigen de partij Verenigd Rusland van premier Poetin van verkiezingsfraude en eisen nieuwe verkiezingen. Ook in Sint-Petersburg was een grote anti-Poetin betoging. Naast de politieman in opleiding die gisteren dood werd gevonden in Almelo lag zijn dienstwapen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Almelo bekendgemaakt. Het staat niet vast of hij met dat dienstwapen... een cachère in zichzelf heeft doodgeschoten. Het Nederlands Forensisch Instituut doet uitgebreid schietproeven... waarvan de resultaten op zijn vroegste maandag te verwachten zijn. Gisteren werd in een supermarkt in Almelo een cachère van 18 doodgeschoten... Zo was waarschijnlijk de ex-vriendin van de politieman van 25. In het huis waarin hij werd gevonden lagen twee afscheidsbrieven. PvdA-Kamerlid Plasterk vindt het nog te vroeg om te concluderen dat er nog verkiezingen moeten komen vanwege een ingrijpende verandering van het EU-verdrag. Op basis van wat er is besloten op de EU-top kun je niet zeggen dat er veel macht wordt overgedragen aan Brussel, zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Je kunt de gevolgen pas echt beoordelen als het aangepaste verdrag er ligt, zei Plasterk. Voor de EU-top van vorige week over de schuldencrisis... had hij gezegd dat er in Nederland vervroegde verkiezingen moeten komen... als er essentiële bevoegdheden worden overgedragen aan Europa. Op de klimaattop in Durban wordt nog steeds vergaderd over een slotverklaring. Eigenlijk zou de top gisteren al afgelopen zijn... maar er werd doorvergaderd omdat er nog geen akkoord was. Veel delegaties zijn onder huis gegaan... maar een aantal landen probeert toch nog tot een gezamenlijke verklaring te komen.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 Het aantal slachtoffers van het afluisterschandaal bij boulevardblad News of the World ligt rond de 800. Dat heeft Scotland Yard gezegd tegen de Britse krant The Times. Voor het onderzoek heeft Scotland Yard ruim 2000 mensen gesproken. Zo'n 800 mensen zijn afgeluisterd of er staan gegevens van hen op computers van de privédetective van News of the World die in beslag zijn genomen.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 Fernandez hoopt dat Argentinië, als ze in 2015 aftreedt... het boek over mensenrechten schendingen tijdens de dictatuur gesloten zal hebben. Het groot kinderdicté der Nederlandse taal... is dit jaar gewonnen door een leerling uit Ilde. Het is Bram Strikwerda uit groep 8 van de openbare basisschool De Kooi. Hij maakte maar vijf fouten in de dicté. dat dit jaar werd geschreven door Jacques Vriens... en voorgelezen door Jure Bosman... presentator van het SchoolTV Weekjournaal. Voor de dicté waren 60 leerlingen uit groep 8 geselecteerd... die goed zijn in spellen. Het groot dicté voor volwassenen wordt woensdag uitgezonden. Voetbal dan, Eredivisie is AZ herfstkampioen. In Alkmaar werd De Graafschap met 4-0 verslagen. AZ heeft nu 38 punten. en kan met nog één speelronde voor de winterstop... niet meer worden ingehaald. PSV versloeg thuis NAC met 1-0 en in Enschede won FC Twente van NEC met 2-0. In Rotterdam won Herenveen van Excelsior met 5-0. Bas Dost scoorde alle vijfde doelpunten. Dan nog het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het stevig af. Morgen overdag is het droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking steeds verder toe. Het wordt ongeveer 5 graden. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. Maandag is het droog en wisselend bewolkt, daarna onstuimig met veel wind en regen. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie De A28 Amersfoort richting Utrecht is bij Soesterberg dicht. Het verkeer wordt daar via de af- en toerit geleid. Omrijden kan ook, als u naar Utrecht wilt, bij het knooppunt het Hoevelaken. Volg dan de borden Hilversum via de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden.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 Protestdag in Rusland. Zouden we nou ook nog een Siberische lente krijgen? Welkom bij de zaterdagaflevering van Het Oog... waarin we het over de democratie gaan hebben. De democratie in Nederland, Rusland, Amerika en niet te vergeten Transnistrië... Wat Nederland betreft gaan we het hebben over het nut van parlementaire enquêtes en onderzoeken. U heeft van de week vast wel een, keer, een paar keer gekeken naar de verhoren van Bos, Balkenende en Wellink bij de Commissie de Wit. En de Eerste Kamer begint nu ook al aan een parlementair onderzoek naar de gevolgen van de privatisering. Onze vraag, hoe nuttig zijn die enquêtes eigenlijk? Of zijn het er veel te veel? Gebeurt er wat met de aanbevelingen of verdwijnen die in een diepe la? Een paar maanden geleden lag zijn campagne nog op apengapen. Maar nu Herman Cain zich vanwege zijn seksuele escapades... heeft teruggetrokken uit de race om het Witte Huis... liggen er weer kansen voor Newt Gingrich, voorman van de Republikeinse Revolutie in de jaren 90. Hij staat op voorsprong in de peilingen. Sinds de burgeroorlog van 1992 hoor je weinig meer over Transnistrië... het Russisch sprekende mini-staatje in het Roemeenstalige Moldavië... Maar morgen zijn de presidentsverkiezingen dus hoog tijd voor aandacht... voor de politieke ontwikkelingen aan de oever van de Dniester. In onze uitzending van 22 oktober besteden we aandacht... aan de muzikale smaak van de euroleiders. Merkel bleek van de Oost-Duitse groep Karaat te houden... Sarkozy van Asnavour, Berlusconi van meezingers op tekst van hemzelf. Vandaag deel 2 van onze serie... Wat is de smaak van Mark Rutte, Elio Di Rupo... David Cameron en de nieuwe Italiaanse premier Mario Monti. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 10 december. De grootste demonstratie in Rusland sinds de val van de Sovjet-Unie... zo'n 20 jaar geleden. In Moskou keren vooral jongeren zich tegen het bewind van premier Poetin. De man die waarschijnlijk weer president wil worden. Zodra er een camera bij komt, proberen ze dat voorzichtig onder woorden te brengen. Putin en Medvedev must know that a lot of agree with Het maakt niet uit wie er aan het hoofd van het land komt, zolang er maar iets verandert. We can change something else and we hopen that our lives will be better. Ook in Nederland werd er trouwens vandaag gedemonstreerd voor een beter bestaan, namelijk bij een manifestatie tegen de armoede. Volgens cijfers komen er volgend jaar 60.000 Nederlanders bij... die onder de armoedegrens leven. Dat is in een gezin 940 euro netto per maand. Sommige mensen moeten hun best doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Allemaal stoppen we ongeveer 100 euro per maand in een potje. En dat, uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je nou, niet eens 3,5 euro per dag per persoon hebt om te eten. En ja, ik vind dat heel erg. De oppositiepartijen vinden het ook erg... Er moeten meer banen komen, vindt Job Cohen. Jullie weten hoe het heet, Job. En je weet wat dat in het Engels is, Job. Staatssecretaris De Kom van Sociale Zaken kreeg het moeilijk... toen hij zijn beleid wilde verdedigen. De beste garantie om volwaardig mee te draaien in deze samenleving... is werk. Mensen met een handicap... Het kabinet is volgens de oppositie verantwoordelijk voor de groeiende armoede. En de eurocrisis lijkt het er niet rooskleuriger op te maken. Binnen de VVD zijn er nog steeds verschillende opvattingen over Europa. Dat bleek vandaag op de partijraad. Ik mag dan misschien eurocepticus zijn, ik ben niet gek. Ik wil mezelf graag bekendmaken als euro-optimist. Ik ben dus ook een euro-realist. euro euro-optimisten euro en euro-realisten. Zouden Henk en Ingrid er nog wat van snappen? Of stemmen die toch niet op de VVD? We kennen wellicht geen Henk en Ingrid, maar we hebben wel een Eduard en een Charlotte. Niet alleen de VVD worstelt trouwens met Europa. Groot-Brittannië kwam gisteren op de EU-top helemaal alleen te staan. Maar dat is niet zo slecht, vindt premier Cameron. Ik ben niet behoorlijk van het je niet in iets Zijn we de euro? Zijn we Zijn we are. Behalve de Eurotop is er nog ander belangrijk nieuws... ook al is dat een beetje naar achteren gedrukt. Ja, nog niet zo lang geleden ging het altijd en overal over het klimaat. maar de berichten over de uitstoot van CO2 zijn van de voorpagina's... en uit de journaals verdwenen, lijkt het wel. In Durban in Zuid-Afrika is er weer een conferentie over het klimaat. De bijeenkomst had eigenlijk gisteren afgelopen moeten zijn... maar is verlengd omdat er nog geen akkoord is. En niemand lijkt te weten wanneer dat er komt. Deel en van de end. When they end. Zelfs als er op korte termijn toch overeenstemming zou komen, wordt het een slap compromis omdat de grote landen zich niet willen binden aan harde afspraken. Althans, dat vreest deze klimaatprofessor. Het is een beetje zoals het orkest op de Titanic dat tijdens het zinken aankondigt van we gaan twee bisnummers spelen en dan verwacht dat daar veel applaus voor komt. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. De grootste demonstraties in Rusland, dus sinds de val van de Sovjet-Unie vandaag. Natuurlijk waren in Moskou de meeste mensen op de been om te protesteren tegen de vermeende fraude bij de parlementsverkiezingen. Maar ook in het verre oosten van het land werd gedemonstreerd. Hubert Smeets is voormalig correspondent in Rusland. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Ja, duizend demonstranten in Vladivostok. Zijn ja. ze daar, Poetin, ook zat? Uh, nou, uh, Siberianen, uh, hoewel op zich Vladivostok formeel niet in Siberië ligt. Het zijn uh, weer barstige types. De helft van uh, Siberië is tenslotte uh, af, afstammeling van uh, gevangenen en de andere helft van Sypiërs. Dus die kunnen er wat van. En dat is ge nee, geen onzin, ik meen het serieus. Drie jaar geleden waren de grootste protests tot nu toe, sinds uh, Poetin aan de macht kwam in 2000, ook in Siberië en met name in Vladivostok. En toen kwamen er duizend mensen op de been in Vladimostok uh, um, uh, bijna elke week um, op zaterdag om te protesteren tegen importheffingen op tweedehands auto's. Oh, wacht even, het gaat niet om democratie en openheid en zo. Pardon. Um, uh, auto's zijn een buitengewoon uh, gevoelige kwestie in de democratie. Als je in Nederland de, de kilometer uh, maximum snelheid tot 130 kilometer verhoogt, dan uh, kan je de verkiezingen winnen. Dus niet, daar moet je niet lullig over doen. Uh, het ging toen om het, uh, de importheffing uh, van auto's en tweedehands auto's. En in Vladivostok lag dat in 2008, december 2008, drie jaar geleden, ook heel gevoelig. Omdat in Vladivostok eigenlijk uh, alle auto's uit Japan komen. Um, en daar worden alle tweedehands Nissan, Toyota's en andere uh, uh, aangevoerd... in Laliwostok in de haven. Um, en die hebben een uh, stuur aan de rechterkant, want in Japan rijden ze links. Oh. Um, en dat uh, dreigde uh, geheel uh, spaak te lopen door deze importheffing hmm. van Poetin. Nou ja, dat is uh, ook een misstand. Maar, uh, uh, uh, uh, uh, uh, misschien ging het vandaag wel over democratie. Wie weet, of vrouwen ja, bij de verkiezingen... Ver verwacht je een soort Arabische lente in Vladivostok of dat nog niet meteen? Ja, nou, is altijd tegen alles wat er gebeurt in Moskou. Ze hebben jarenlang in Vladivostok een uh, corrupte burgemeester gedekt. Hoewel de burgers wisten dat hij corrupt was. Ze dekten hem, ze steunde hem omdat Moskou die burgemeester wilde afzetten. Maar er is wel degelijk iets aan de hand, ook in het Verre Oosten. Um, en uh, ja, Arabische lente, democratische lente, zover is het nog niet. Maar dat er uh, um, in het Verre Oosten... Um, de dingen aan het veranderen zijn, dat lijkt me evident. Dankjewel, Hubert Smeets. En ze zijn weer allemaal thuis na een bewogen top, de Europese regeringsleiders. Misschien hebben ze, hopelijk hebben ze een rustig weekend. Wij draaien vanavond de favoriete muziek van vier van die regeringsleiders. En we beginnen in België met de muziekkeus van de nieuwe premier, Elio Di Rupo. Brussel-correspondent Joris van Poppel zocht het uit. Elio Di Rupo, er is een artiest met wie hij een vriendschap deelt, een heel leven zelfs. Want beide zijn van Italiaanse afkomst. Hun vaders kwamen naar België om in de mijnen van de borinage te werken. Elio Di Rupo ging de politiek in, werd burgemeester van Mons en premier. Die andere Italiaanse Belg stond in Mons voor het eerst op het podium... en veroverde daarna de wereld met zijn zoete chansons. Salvador Adamo. Di Rupo is zijn grootste fan. In 2002 staan ze samen op het podium. Burgemeester Di Rupo, rood vlinderdasje, wit pak, begint een speech. Très cher Salvatore. Hij vertelt hoe Adamo met zijn chansons... de vrouwenharten van België tot Frankrijk en Japan heeft laten smelten. Wat voor een goed mens hij is. En hoe mooi en melodieus hij zingt. De lof leidt naar een grote eer. Burgemeester Elio Di Rupo benoemt Salvatore Adamo tot ereburger van zijn stad Mons. Adamo is pas de vierde ereburger na Winston Churchill, Charles de Gaulle... en een Canadese veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Di Rupo speelt Adamo een medaille op. Applaus! En Salvador Adamo bedankt Elio Di Rupo met de woorden... Que d'amour, que amitié, wat een eer, wat een vriendschap. En hij zingt voor Di Rupo een speciale versie... van een van zijn allermooiste nummers...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 Ik heb altijd gedacht dat dit van uh, André Hazes was, maar het was dus Anemo en Semavi. ma vie. Ik ben Newt Gingrich en ik ben mijn kandidaat voor president van de Verenigde Staten. Omdat ik geloof dat we Amerika naar hoop en opportuniteit kunnen. naar volle werk, naar echte veiligheid, naar een energieprogramma, naar een balans budget. Newt Gingrich hoorde u. Sinds een paar dagen is hij opeens de favoriete republikeinse kandidaat die het tegen president Obama moet gaan opnemen. Over een paar uur gaat hij in een televisiedebat met andere kandidaten zijn grote voorsprong in de peilingen zien te behouden. Ik ga erover praten met Ruth Oldenziel, hoogleraar aan de TU in Eindhoven en bekend Amerika-expert. Welkom. Goedenavond. Hoe komt het dat hij opeens uh, voorop gaat in de peilingen? Nou ja, kijk, je kan het, uh, uh, uh, als je het heel eenvoudig zegt... is het welke smaak hebben we nu deze week? Uh, het, het wisselt gaat, nogal eens, het, he? het wisselt. Het is duidelijk dat uh, vooral de Republikeinen zelf... en het gaat over uh, de partijverkiezingen, de interne partijverkiezingen... dat die op zoek zijn naar de ideale kandidaat. Uh, eigenlijk het gaat het om de ziel van de Republikeinse Partij. En uh, met Romney, die de organisatie heeft. En, uh, die, maar die mag uh, het niet worden. Die mag het niet worden van de achterban. Terwijl he, hij van... wel de verkiezingen zou kunnen winnen. Dat is in ieder geval het argument uh, van uh, de voorstanders. Uh, dat is ook langzamerhand wel het uh, argument van het establishment, van de, ge de gevestigde orde. Maar uh, de, het is altijd in de voorverkiezingen zo dat het uh, niet de gevestigde orde is die bepaalt uh, wie het wordt. Maar het is de achterman, de meest uh, partij, politieke, actieve leden. Uh, eigenlijk van zo'n partij. Het is voor mij een beetje een schim uit het verleden... uit de jaren negentig, uit de tijd van Monika Lewinsky en zo. Wat zijn zijn sterke punten? Nou, het is iemand die het in de debatten... er zijn er twaalf geweest, uh, eigenlijk het beste heeft gedaan. En hij is heel beleefd geweest. Hij, is, uh, hij heeft zich vooral geprofileerd als iemand uh, die uh, de conservatieve ziel uh, vertegenwoordigt in die partij. Uh, en dat heeft hij gedaan zonder, uh, ja, zonder kleerscheuren. Uh, we hebben nu een hele aantal uh, kandidaten voorbij zien komen. En Gingrich is uh, ja, de, de, de nieuwe kandidaat. Ik moet eerlijk zeggen, uh, als je objectief bekijkt... is het heel moeilijk te geloven dat hij... Echte kandidaat zal worden. Hij heeft geen organisatie, hij heeft geen geld. En wat belangrijker is... het is niet alleen de gevestigde orde in Washington... van zijn eigen partij die hem niet ziet zitten... maar ook de gevestigde orde van de conservatieven. Er zijn dus een aantal smaakmakers van die conservatieve bewegingen. Die hebben met hem gewerkt in de jaren negentig. En die kunnen hem niet luchten of zien. En hoe komt dat? Omdat hij een heel slecht manager is. Omdat hij uh, heel erg uh, mediageil is. Omdat hij uh, eigenlijk niet loyaal is... Uh, nou, er zijn heel veel. Is een beetje een loner. Uh, ja, hij heeft dat echt uh, verprutst. Maar goed, die Tea Party, uh, die is eigenlijk degene die het nu bepaalt. Uh, en dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Het is bijna niet. Oh, oh, oh, he, de man Kingrich. Ik, ik kan heel veel over hem vertellen. Maar uiteindelijk is het toch. Uh, hij zei zelf in een. Uh, uh, een uh, interview deze week, dat vond ik wel interessant. Hij zei, uh, ja, eigenlijk uh, ben ik heel verbaasd... dat er niet een nieuwe generatie leiders is opgestaan. Want hoe dat... oud is die? Nou, ja, ik weet niet precies, maar het is de generatie van Clinton. Hij had natuurlijk zijn momenten in de jaren negentig. Waarom is er geen andere leider opgestaan, hè, de nieuwe generatie? Dat vindt hij zelf eigenlijk ook wel merkwaardig. En hij uh, zit alleen maar nog in, in de, deze race... omdat zijn vrouw die in de tijd... Uh, de politieke assistent was hem en zijn derde vrouw... waarvoor hij zijn eerste, tweede vrouw uh, heeft verlaten... Uh, die heeft eigenlijk uh, gezegd, je moet weer terug. Want het is wel een man die... Uh... Mevrouw heeft de broek aan? In, uh, in dit geval wel. En het is ook zo zeer dat degenen de, um, van zijn, uh, zijn campagne uh, niet door, echt goed doorheen door kunnen, omdat hij toch zijn oor laat hangen naar haar. En dat geeft enorme sp spanningen binnen die organisatie. Dus kortom. Heel moeilijk te verwachten dat het Kingridge wordt. Maar uh, het idee dat uh, Romney even snel uh, zou kunnen winnen... in deze voorverkiezingen is dus niet waar. Het kan heel lang gaan duren, een beetje zoals 2008 voor de Democraten. En dat is, ja, dat is wel waar Obama op zit te wachten. Uh, Hij is want... niet helemaal uh, onomstreden, geloof ik. Uh, ik. Ik was dit voorjaar in Amerika en toen was er net een enorme affaire... Uh, rond een creditcard bij de juweliersfirma... Tiffany's, hoe zat dat? Ja, nou ja, hij had een uh, ik had van 1 miljoen uh, credit. En uh, die, uh, ja, daar keek, wel, keek iedereen wel zich van op. Dat zijn maar veel was, juwelen. Dat zijn heel veel juwelen. Of nou voor hem of voor zijn vrouw was, is onduidelijk. Maar wat belangrijker is, is dat op die, in diezelfde week... Uh, dat zijn hele ploeg uh, hem verliet. Dus toen was hij alleen... Uh, maar hij heeft nog andere merkwaardige uh, zaken. Bijvoorbeeld een uitspraak vandaag, meen ik. Dat hij zegt, ja, het Palestijnse volk is eigenlijk een volk wat, uh, wat uitgevonden is. Met andere woorden, het is niet authentiek. Een spookvolk. Een spookvolk, uh, eigenlijk uh, gewoon Arabieren die toevallig op dat stukje land zitten. Maar niet serieus nemen. Hij is ook een man die gezegd heeft, uh, nou, uh, laten we Noord-Korea uh, aanvallen met lasers. Uh, laten we een maanstation hebben. Nou goed, niet een man met met hele Solide, uh, en, ja, solide uh, ideeën. Uh, uh, maar niet te min. Uh, de Obama team. Uh, en het uh, Romney team. Trekken nu samen op. Om hem uh, uh, te, te, uh, ja, te ondermijnen. En uh, het Witte Huis hoopt alleen maar. Dat dit zo lang mogelijk doorgaat. Zodat Romney niet genoeg tijd krijgt. Om zijn campagne goed op te bouwen. Maar ze nemen het wel heel erg serieus. Want uiteindelijk. Staat het er heel slecht voor met Obama? Het is uh, toch een economie waar hij echt totaal geen greep op heeft. De eurocrisis, uh, die ook van invloed is. Uh, dus het, uh, het had een hele makkelijke uh, campagne moeten worden voor Obama. Maar dat uh, wordt het niet. En uh, nog voor Obama, nog voor Mitt Romney. Nou, kijken wie na Michel Beckman, en Rick Perry en Herman Kane en Newt Gingrich. De volgende smaak maand is. Volgende maand is Dan nodigen we u weer uit voor commentaar op die kandidaat. Hartelijk bedankt, Rut Oldenziel. En uh, dan nu weer muziek, want voor de nieuwe Italiaanse premier Mario Monti was het de eerste Europese top. Onze vraag is dus: waar zou die vanavond van genieten? Correspondent Bas Mesters in Rome. Ja, Mario Monti is in alles het tegenbeeld van zijn exorbitante voorganger. Waar Silvio Berlusconi zijn privéleven inzette om stemmen te winnen is Monty echt de absolute gereserveerdheid. Hij is zelfs zo gereserveerd... dat hij op de vraag hoe zijn hond heette, zei No Comment. En dat was vermoedelijk niet de naam van de hond... al weten we dat zelfs niet met zekerheid. In ieder geval proberen journalisten... dit moment zoveel mogelijk van hem te weten te komen. Ook in de buurt van zijn woonwijk is navraag gedaan. En het enige wat buurtbewoners op dit moment kwijt wilden... was dat Monty van fietsen houdt en van muziek. Maar opnieuw, om welke muziek het specifiek gaat, weten we niet... Al is wel van hem bekend dat hij graag en veel naar concerten gaat. Deze zomer was hij aanwezig op een openluchtopera op het dakterras van de Dom van Milaan. En hij maakte daar als een kind zo enthousiast foto's van het prachtige concert. Dat deed hij met zijn telefoontje. En afgelopen woensdag was hij, zoals elk jaar, aanwezig bij de opening van het seizoen van de Scala, de Milanese opera. En de premiergenoot daarvan, Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Bij zijn binnentreden kreeg Monti, die Italië dus van de afgrond probeert te redden, een lang applaus. Maar hij moest het afleggen tegen Mozart, waarvoor na afloop elf minuten lang werd geklapt. Nu hoorde de wiener Philharmoniker onder leiding van Ricardo Muti. Van de week ronde de commissie De Wit... de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel... haar verhoren af. Het wacht is nu op het rapport. Maar zouden al die onderzoeken en enquêtes nodig zijn... als de Kamer in het dagelijkse leven zijn werk gewoon beter deed? Over die vraag ga ik praten met CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans... PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem en de politiek columnist van NSC Handelsblad, Mark Chevan. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, eerst maar even die commissie uh, de Wit, heren. Uh, meneer Koopmans, heeft u het met rode oortjes gevolgd? Nou, ik heb het delen uh, van verhoren gezien, maar een heleboel natuurlijk ook niet... omdat het uh, tegelijkertijd speelt als wanneer je zelf aan het werk bent in de Kamer. En meneer Dijsselbloem, gekeken? Um, stukjes. En sommige stukjes teruggekeken. Welke dat stukjes teruggekeken? Dat, nou, onder andere het verhoor van Dion Graus. Dat was toch wel interessant om dat nog even terug te zien. Uh, maar ook uh, de eerste keer dat Wouter Bos er was, vorige week. Mark Schiffan, gekeken? Eerder. Heel veel gekeken. Uren. Ja. U heeft de tijd. U bent geen parlementariër misschien. <lacht> nee, ik heb niks te doen. Was het fascinerend, meneer Schiffan? Ja, ik, vond het, uh, ik vind het toch altijd wel een hoogtepunt. Ik, ik, ik denk dan uh, ook wel een beetje aan die hoorzittingen van de senaatscommissies in Washington... die uh, echt heel fel verhoren en heel scherp en heel precies en ontzettend goed voorbereid zijn. Wat dat betreft is dit dan wat losser. Maar de commissie deed zijn best en de mensen die er zaten... Ik vond het bijvoorbeeld heel fascinerend deze week, afgelopen week om te zien dat het kabinet Bos-Balkenende, wat een goede mensen, wat zouden die leuk hebben kunnen samenwerken als ze elkaar niet zo weinig gemogen hadden buiten die bankenkwestie. En je zag dus allerlei mensen zoals Nelly Kroes, die zich heel weinig konden herinneren. En anderen die dat heel precies wisten en een mapje erbij hadden. En het is dus heel serieus namen. Ik vond het fascinerend en echt meer dan theater. Het is het parlement toch ook op zijn, op zijn meest serieus. Dat, dat maakt het fascinerend. Ik heb het vanmiddag nog eens opgezocht. Uh, tussen 1945 en 1982 waren er eigenlijk bijna geen parlementaire enquêtes. En daarna begint het met de RSV-enquête. En dan komen er een heleboel uh, enquêtes en onderzoeken... want er zit dan een klein verschil tussen, uh, ach achter elkaar. Ho hoe komt die ontwikkeling, meneer Dijsselbloem? Ik denk dat het instrument opnieuw bijna is ontdekt uh, na de RSV-enquête. Het heeft ook te maken met de media die het... Uh, met de tv veel meer hebben laten zien. Het werd dus een manier voor het parlement... om uh, ook haar werk beter te gaan doen. En er waren er ook een aantal achter elkaar die nogal een impact hadden. De RSV-enquête heeft uh, tot op de dag van vandaag invloed op ons industriebeleid... wat we namelijk nauwelijks meer durven te voeren. Uh, we hebben daarna de CTSV gehad. leidde tot het aftreden van Robin Linschoten, de visvrouw... het aftreden van Brax. Dus er waren toen vrij snel achter elkaar een paar... Uh, Pittige, uh, de opsporingsmethode van Maarten van Tra... Uh, die leidde tot de val van twee ministers zelfs... die uh, betrokken waren geweest bij die recherche-teams... van Amsterdam en Utrecht. Um, dus er waren toen in vrij korte tijd achter elkaar... Uh, een aantal enquêtes en onderzoeken... die echt direct politieke impact hadden. Gerr Koopmans, heeft u ook commissies waarvan u zegt... daar ben ik als parlementariër echt trots op... Nou, ik denk, een, een, een van de commissies die ik wel heel goed werk heb uh, zien verrichten... is bijvoorbeeld de commissie onder leiding van mevrouw Joldersma... over het uh, TBS-systeem. Dat ging vooraf uh, door uh, bijna wekelijkse hectiek en gedoe in de Kamer... over individuele gevallen. Uh, mensen die in de TBS zaten en daarna uh, gebeurde er iets. En daarna heeft de Kamer eigenlijk zelf door goed onderzoek... Denk ik, een goede structuur neergezet. En ook tegelijkertijd weer wat rust gebracht... waardoor verstandig beleid mogelijk bleef. De ere wie ere bleek... toekomt, die commissie stond onder leiding van Arno Visser... die nu uh, wethouder in Almere oh, is niet, niet mevrouw Joldesma. Oh, <laughs> nou ja. Het was een goede commissie. Ja, toekomt. absoluut. Ervan, het, het was een goede commissie. En leuk ja. voor mevrouw Joldesma dat meneer Koopmans denkt... dat het de commissie Joldesma was. Marxje van, u maakte dan net even de vergelijking met Amerika... waar dat soort hearings uh, gebruikt zijn. Uh, vindt u het überhaupt een goede ontwikkeling dat de Kamer... Uh, uh, ja, steeds meer tijd in dat soort uitgebreide onderzoeken stopt. Ja, maar wat je ook merkt... is dat de Kamer uh, ook veel naar zichzelf kijkt. En dat komt omdat het parlement de laatste ja, 10, 15 jaar... steeds meer in de beleidsvoorbereiding met het kabinet... mee zit te kijken, mee zit te regeren. En als je dan wil kijken hoe ze het gedaan hebben... dan kom je dus ook je eigen handen tegen, je eigen vingerafdrukken. En ik denk dus dat het uh, een prima middel is. Uh, de Tweede Kamer heeft ook een soort onderzoeksagenda tegenwoordig... voor het komende jaar vastgesteld van onderwerpen waar ze induiken. Maar ik denk dat het nog veel nuttiger zou zijn... als de Kamer meer zou kijken naar de beleidsuitvoering. De gevolgen van het beleid. Uh, dan komt de Kamer minder zichzelf tegen. En dan denk ik dat het nuttiger dingen zijn. Het is misschien wel goed om, om te bedenken dat in de 19e eeuw... dat Enquêtewapen vooral ging om maatschappelijke misstanden. Ja, het te kinderwetje en zo, hè? Het kinderwetje van Van Houten ja, komt uit, uit, uit de eerste voort. Meneer Dijsselbloem, en, u, u bent er veel bezig als parlement met navelstaken. U, u onderzoekt vooral wat u zelf heeft laten liggen, zegt um, het is Voor een deel van de onderzoeken en enquêtes is waar, maar lang niet voor alle. Ehm. Um, Bijvoorbeeld de commissie de Wit die nu gaande is. De Kamer heeft het niet zozeer laten liggen... maar was gewoon in de crisissituatie waar het om ging... moesten ze per definitie wel volgend zijn. Heel veel vertrouwelijke informatie. Dus de Kamer was in die periode met handen en voeten gebonden. En dan is het logisch om achteraf die volle verantwoording... alsnog op tafel te krijgen in openbaarheid... Er zijn ook gewoon voorbeelden. Uh, meneer Koopmans heeft nu het initiatief genomen voor een onderzoek naar de vele rampen onderhand met ICT bij de overheid. Uh -huh. Ik weet niet of dat echt uh, zich op de Kamer zal richten. Ik vraag me dat zeer af. Ik denk echt dat dat een onderzoek wordt naar de kwaliteit van uitvoering uh, van uh, belangrijke operaties binnen de overheid. Een andere vraag uh, die vaak gesteld wordt is uh, of het nou echt beklijft. Bev bijvoorbeeld meneer Dijsselbloem, om even weer bij u te blijven. U heeft destijds uh, leiding gegeven aan het onderzoek naar onderwijsvernieuwingen... met als conclusie de overheid moet zich niet zo aan detail... met het werk van docenten uh, bezighouden... Wat gebeurt er een paar jaar later? Minister Van Bijsterveld die roept hoe ouders met docenten moeten omgaan... en docenten met ouders en leerlingen precies het tegenovergestelde. <laughs> ja. Heeft het wel nou, zin allemaal? Nou, dat laatste was volgens mij vooral een, uh, meer een oproep... Uh, en een soort bijdrage of een, een start van een debat. Ik hoop niet dat de minister straks met wetgeving komt... om de relatie tussen ouders en school te gaan regelen. Dat lijkt me erg onverstandig. Um, wat je wel ziet is, kijk, wij zeiden vooral overheid, bemoei je nou niet met uh, het lesgeven, de methode, hoe het onderwijs gegeven wordt, maar wees wel scherp en kritisch op de kwaliteit van het onderwijs. Dat was behoorlijk verwaarloosd, dat was een van onze constateringen. En dat werkt nog steeds door, uw conclusies? Dat werkt, uh, ik denk dat de het vorige kabinet is daarmee begonnen, met veel aandacht voor rekenen en taal, scherpere uh, exameneisen, de inspectie is een stuk strenger geworden. Sommigen zeggen zelfs dat het nu weer doorschiet. Nou ja, dat kan. Um, maar dat, uh, die aanbeveling uh, heeft zeker doorwerking... Uh, ook tot in het huidige kabinetsbeleid. Gerr Koopmans, u heeft in een heleboel uh, van die commissies gezeten... onder meer in de commissie Duivenstein, de commissie Grote Infrastructurele Projecten. En het leuke van die commissie is dat ze ook een soort analyse hebben gemaakt... van of er wel iets gebeurt met de rapporten van die commissies. Wat, wat was de conclusie daar weer van? Ja, dat was een geweldig idee uh, van Adrie Duiverstein... van uh, kijk eens even wat er allemaal gebeurt met die aanbeveling En dan kunnen we ook nadenken over de vormgeving daarvan. En dan kon je eigenlijk twee conclusies uittrekken. Eén, maak ze heel concreet... Uh, dus maak er bijvoorbeeld voorstellen van, wetsvoorstellen. Uh, neem die op in, in je rapport als je denkt dat dat noodzakelijk is. En dat hebben wij ook uh, uh, gedaan. En het tweede wat van belang is, zorg ook dat je op de een of andere manier iets inbouwt van een vervolgsysteem uh, uh, in je aanbevelingen, in de implementatie daarvan. En uh, nou, Daar hebben wij destijds als commissie uh, uh, werk van proberen te maken. Want anders was de angst, het verdwijnt in een laad, krijg je handen en voeten. Ja, bij sommige commissies heb je dat gezien. Ik denk dat bij de commissie Duivenstein, die onderzoek deed... naar de overschrijding bij de HSL en de beterbe ik denk dat die commissie onder andere ook een fundament heeft kunnen leggen... voor uh, daarna de aanpak die ook door minister Eurlings uh, en uh, minister Kramer is neergezet... met betrekking tot uh, ja, de, de, de commissie Elverding. Dat is een, maar een betere aanpak van infrastructuurprojecten waardoor die gestructureerder, beter ingebed, beter voorbereid tot stand komen... en daardoor ook uh, tot minder overschrijdingen uh, leiden. En van welke commissies denkt u ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen vervolg gekregen? Nou, ik denk dat een van de ingewikkeldste commissies uh, uh, is geweest... de commissie onder leiding van de heer Blok, Integratie. Dat is destijds een rapport geweest wat uh, eigenlijk redelijk evenwichtig was... en daardoor in één keer in een hele politieke... Uh, ja, consternatie terecht kwam. Ja, het werd neergeknuppeld, het was te soft. Ja, ik denk dat dat een rapport is... wat uh, uh, ja, misschien door zijn opzet anders had kunnen zijn... of. Weet ik niet, maar dat, dat is een rapport waarvan je achteraf... en trouwens toen meteen ook kunt zeggen van... ja, op een heel belangrijk item is het destijds niet gelukt... om daar uh, de juiste snaar te raken, bewegingen te maken... die je misschien met elkaar zou willen. Of misschien zijn de meningen op dat punt ook veel te verdeeld. Dat kan natuurlijk ook. Mark Chafan, van welke commissies en enquêtecommissies... denkt u van, uh, ja, dat hebben ze wel gedaan... maar het heeft eigenlijk geen sporen nagelaten in de Nederlandse maatschappij? Ja, misschien Srebrenica. Als ik uh, koenders debatten volg... dan denk ik, uh, wat hebben we geleerd over wat we echt daar kunnen doen? En wat kunnen we zonder veel steun van uh, anderen die uh, mooie verhalen houden... maar even niet in de buurt zijn? Uh, Srebrenica vond ik toch een, een, een vrij absurd iets. De, zoveel jaar na, na die ramp dat nog een kabinet aftreedt... dat er uh, zelf ook niks aan kon doen maar bij die nieuwe debatten over uitzendingen... Uh, merk ik er niet zoveel gevolgen van. Is, is dat zo, meneer Dijsselbloem, dat de nieuwe generatie Kamerleden... die lessen van Srebrenica bij Kunduz alweer vergeten is? Ja, ik weet niet of het alleen de nieuwe generatie Kamerleden zijn... maar die commissie, de commissie Bakker, die had heel scherp geformuleerd... hoe de procedure zou moeten gaan bij uitzendingen van militairen... en wat de rolverdeling zou moeten zijn tussen kabinet en Kamer... Heel scherp bijvoorbeeld op het punt... de Kamer moet niet gaan invullen hoe zo'n missie in elkaar moet zitten. Met maar dat heeft de militaren. Kamer nu toch wel gedaan? Dat en Dat heeft mevrouw Sap alleen maar gedaan. He, aan de keukentafel van mevrouw Sap is dus uh, de aanbevelingen van Bakker... die echt voortkomen uit het drama in Srebrenica... zijn daar gewoon in de versnipperaar verdwenen. Dus dat is wel heel pijnlijk. Tegelijkertijd denk ik wel dat, dat de aanbevelingen van Bakker... waarin zeg maar, ook stond dat heel gestructureerd de informatievoorziening vooraf naar de Kamer zou moeten komen met zo'n uh, artikel 100-brief... zoals dat zo mooi heet. Uh, ik denk dat dat wel de winst is van, uh, van die commissie. Dat gebeurt echt beter dan toen. Maar ja, daarna loop je inderdaad wel weer het risico... dat sommige lessen weer vergeten uh, worden. Als ik tot slot alle drie nog snel mag vragen... wat is uw favoriete enquête? Wat is uw favoriete parlementaire onderzoek? Meneer uh, Dijsselbloem? Uh, misschien de bouwfraude, die is nog niet genoemd. Daar hebben toch wel een aantal zeer kleurrijke figuren uit de bouw... al dan niet incognito hun verhaal gehouden in mijn herinnering. Uh, ik heb niet de illusie dat de bouwfraude uh, afgelopen is. Volgens mij gebeurt het nog steeds. Maar het is toen wel op een uh, hele uh, ruige manier blootgelegd, uh, voor mijn gevoel. Uw favoriet, meneer Koopmans? Nou, ik ben heel benieuwd naar de commissie, naar de, commissie de Wit wat daar uh, uit gaat komen. Uh, dat vind ik heel spannend. Dat ging over zoveel geld. Zulke grote besluiten in zulke korte uh, perioden. Ik vind dat heel spannend of we daar uh, nog uh, van kunnen leren. En de UWE, meneer van? Nou, ik ben wel heel benieuwd naar de uh, ICT-commissie... waar meneer Koopman zo hard voor gewerkt heeft. Die onder andere de ramp met het elektronisch patiëntendossier gaat onderzoeken. En in dezelfde week dat daartoe beslist werd... Uh, drong de Kamer bij motie de, erop aan... dat dat door de Eerste Kamer afgeschoten idee alsnog werd herleefd. Dat vond ik echt een prachtig voorbeeld. Wel een paradoxaal in elk geval. We hadden het over nut en noodzaak en soms ook nutteloosheid... Van parlementaire onderzoeken en enquêtes. Dank u wel, Mark van, Jeroen Dijsselbloem en Ger Koopmans. Graag gedaan. En dan nu de muzikale smaak van de hoofdrolspeler... van de afgelopen dagen op de top in Brussel. De Britse premier David Cameron. We vroegen correspondent Arjen van der Horst... of zijn voorkeur op muzikaal gebied... net zo tegendraads is als zijn rol in Europa. Die is nogal opvallend. Zeker voor een upper-class Eton public schoolboy met adelig bloed die hij is. Want hij houdt van bands en artiesten zoals Bob Dylan, Radiohead, Blur Pulp, The Killing. Ja, Dat zijn bands die je eerder met de oude Britse arbeidersklasse zou associëren. En ook in dat rijtje past The Smiths. Dat is de absolute favoriet van uh, David Cameron. Een echte indie band uit Manchester die uh, in de jaren tachtig namaakte. De Smiths zelf trouwens, die waren niet zo blij. Dat ze een fan in Downing Street hebben. Zanger Morrissey verklaarde zelfs plechtig vorig jaar dat het verboden is voor de premier om fan te zijn van de band, en dat leidde zelfs tot kamervragen in het Lagerhuis. Harry McCarthy, thank you, Mr. Speaker. The, as someone who claims to be an avid fan of The Smiths, the Prime Minister will no doubt be rather upset this week to hear that both Morrissey and Johnny Marr have banned him from liking them. Oh. <laughs> student band if he wins tomorrow night's votes what songs does he think students will be listening to miserable lie i don't owe you anything or heaven knows i'm miserable now i um i expect that i've if i turned up i probably wouldn't get this charming man Um, and if i went with the foreign secretary it'd probably be william it was really nothing <laughs> Nou, je hoort het, hier werd Cameron er nog fijntjes aan herinnerd... door een parlementariër van de oppositie, van Labour... dat de Smiths niet echt zo blij met hem zijn. En dit was ten tijde van de studentenprotesten vorig jaar. En uh, dat vond plaats tijdens die grote demonstraties... tegen de verhoging van de collegegelden. Cameron werd gevraagd welk nummer van de Smiths studenten... deze dagen zouden draaien. A miserable lie of heavens, no, I'm miserable now. En je moet het Cameron wel nageven, want zonder een seconde nadenken, te, na te denken... Uh, citeerde hij de Smith feilloos en hij pareerde de vraag door te antwoorden. Ja, als ik mijn gezicht zou laten zien hier op de studentenprotesten... zou het ongetwijfeld niet this charming man zijn. En uh, als ik met William Hague zou komen... en toen wees hij naar de minister van Buitenlandse Zaken... zou het het nummer zijn, William, it's really nothing. Town. This town has dragged you down oh, The rain falls hard on a humdrum town This town has dragged you down It was really nothing Morrissey for David Cameron. And now... Voor de Mislavintepja Putnestrovje, het volkslied van Transnistrië. Het land dat al twintig jaar wordt geregeerd door president Igor Smirnov. Morgen zijn er presidentsverkiezingen en wat betekent dat voor dit door niemand in de wereld erkende staatje? Hoog tijd voor een nadere kennismaking. Mitra Nazar, journalist en Filip Mierlo honorair consul van Moldavië. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even een klein quizje. Dit is nou eenmaal uh, radio. Mitra, waar ligt Transnistrië? Het ligt precies tussen Moldavië en Oekraïne in. Filip Merlo, hoeveel inwoners heeft het? Nou, de, ze zeggen officieel altijd zes, vroeger 600.000... maar er zijn ongeveer een derde van de bevolking... vooral de jongeren zijn vertrokken. Ik schat dat er niet meer dan 350.000, 400.000 mensen wonen. Klopt. M Mitra, hoe heet de nationale munt... De Transnistrische Roebel. Filip Merlo, waarom is de nationale feestdag op 2 september? 2 september. Nou, er is een nieuwe feestdag. Die is uh, 27 juli. Op 27 juli hebben namelijk de Russische troepen het 14e leger ingegrepen in de oorlog in uh, 1990. 290. Dat is door meneer Igor Smeer nog net gehaald. Een nieuwe nationale feestdag. Wietwijs is het er lekker weer in Transnistrië? Nou, in de zomer is het er prima voor toeven. Hey, jij bent er uh, geweest namelijk en je hebt er een prachtig webblog uh, blog over geschreven. Uh, hoe kwam je er binnen? Is dat makkelijk? Ja, dat ging mij vrij makkelijk af. Ik werd uh, wel gewaarschuwd van tevoren dat het, uh, dat het nog wel eens lastig zou kunnen worden... omdat ze bij de grens daar uh, het niet zo heel erg nauw nemen met de regels. Het is uh, overigens ook een uh, illegale grens, want het land bestaat niet, het wordt niet erkend. Dus uh, ja, uh, wat voor regels uh, gelden er bij een illegale grensovergang? Maar het ging bij mij aardig uh, eenvoudig. Ik kwam vanuit Oekraïne, wat ook een vrij onconventionele on manier is om, om daar binnen te komen. Normaal gesproken kom je vanuit Moldavië. Uh, binnen. Um, uh, ja, ik werd wel uh, ondervraagd. Wat ga je doen? Uh, bij wie, by wie uh, overnacht je? En, en waar uh, overnacht je? Bij wie deed ik je uh, had een adresje. Uh, bij, nou ja, dat had ik via via geregeld. Uh, en, uh, dus ik had een adres en een telefoonnummer. Dat kon ik ze geven. Dus uh, als ze hadden gewild, dan hadden ze, ze kunnen bellen. En dan klopte dat allemaal. Ik heb niet gezegd dat ik journalist ben. Dus uh, ik denk dat dat uh, zeker wel geholpen heeft. Ik had wel wat geld uh, op zak, uh, niet te veel, niet te weinig. Ja, ja en ik had, zelfs, ik had zelfs wat extra geld in mijn sokken gestopt. Want ja, god, uh, soms moet je mensen omkopen en daar helemaal. Maar dat is niet nodig geweest, het ging vrij makkelijk. Philip Milo, waarom erkent niemand het land? Omdat het uh, formeel nog grondgebied van Moldavië is. Het zijn separatisten, ze hebben zich in 1991 afgescheiden toen... Uh, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, toen hebben al die voormalige Sovjet-republieken zich eigenlijk onafhankelijk verklaard en Moldavië ook. Nou, dit stukje boorde dus formeel gewoon tot het Moldavisch grondgebied. Alleen er wonen minderheid aan Moldavië, misschien 25, 60, 30 procent hoogstens. En de meerderheid zijn eigenlijk Oekraïners en, en Russen die daar wonen. Nou, en die hadden eigenlijk geen zin om. Uh, en er is eigenlijk altijd al een, een stronghold geweest, de vooruitgeschoven post van, de, van, van Rusland. Tot in de tsaristische tijd toe. En het dus Russisch leger is daar gelegen het is geweest al, al, al meer dan 100 jaar. Maar de Moldaviërs denken dat het gewoon Moldavië is? Nou, de Moldaviërs ja, formeel wel. Alleen ze hebben daar geen, uh, geen juridictie, geen, geen formele zeggingschap. Dat heeft meneer Smirnov met zijn, uh, met zijn kornuiten. En Poetin niet te vergeten, met Vedef. En Nou ja, meneer Poetin schijnt dus nu uh, aan meneer Smirnov gezegd te hebben dat hij eigenlijk maar met uh, pensioen moet gaan. <laughs> Ja, dat is een kandidaat, de bevoorrechte kandidaat van meneer uh, Poetin, die heet dus anders. Maar uh, ja, dat is uh, meneer, ik uh, geloof niet dat meneer Igor Smyanov uh, zin heeft om de macht uit handen te geven. Hoe lang zit hij er al? Hij zit er 20 jaar in één week. En hoe oud is hij inmiddels? Hij is 70 geworden op uh, 23 oktober. U heeft hem wel eens ontmoet, hè? Ik heb hem een keer, ja, ik heb hem gezien, ja, op de Russische ambassade in Kishinaab. Ik ben overigens voormalig consul. Oh ben, ja, sorry, dat weet ik. Ik ben uh, van 1997 ja. tot 2003 consul ja, geweest. Ja, dat is, het in, is bescheiden uh, van Adel. u om dat uh, recht te zetten. En ik heb uh, meneer, uh, ja, meneer Smeernoff gezien uh, in een voetbalwedstrijd in 2003. En ik heb hem een keer gezien op een receptie uh, op de Russische ambassade in Chisinau. Mieter, zijn uh, morgen dus presidentsverkiezingen. Okay. Um, denk je dat Smirnov het weer wint, een nieuwe termijn? Nou, als je het aan mij vraagt, denk ik wel. Ja, de bevolking in Transnistrië is enorm vergrijst. Volgens mij een kwart van de bevolking is met pensioen al. Uh, ontvangt ook pensioen vanuit Rusland. Nou ja, de, de, de Smirnov uh, doet het volgens hun uh, goed. En, uh, dus ik, ik denk dat hij wel weer herkozen wordt. Hoewel, uh, dit is wel de eerste keer dat het, dat het zou kunnen veranderen. Omdat Rusland, hè, die heeft sowieso een hele dikke vinger in de pap in Transnistrië. En nu dus een andere kandidaat, wat Filip al zei naar voren geschoven. En die kandidaten steunen ze dan ook heel letterlijk, hè, met, met echt zakken vol geld. En, uh, um, uh, dus, dus de kans is wel aanwezig dat, uh, dat dat, dat het nu gaat veranderen, maar dat betekent nog steeds niet... dat het ook echt gaat veranderen in het land. Want die kandidaat die nu naar voren is geschoven... heeft eigenlijk gewoon dezelfde ideeën als Smirnov. Uh, en vooral wat betreft de onafhankelijkheid. Dus daar zal sowieso geen verandering in komen voorlopig. Fidemelo, is er ook een soort democratiseringsbeweging in Transnistrië, een, een internetgeneratie, of, of dat niet? Nou, dat is er is een kleine uh, groep internetbloggers uh, ook en fanaten die dat gebruiken. Maar, maar uh, net wat uh, Mitra zei, er dus zijn veel oudere mensen. En jongere mensen die nog kans hebben, die zijn, die zijn weggetrokken. Er zijn heel veel. Uh, dus het is uh, voornamelijk wat oude bevolking en, en de mensen. en gewone meelopers en de mensen die dus weinig kans hebben om daar weg te komen. Je moet niet vergeten want natuurlijk, dat natuurlijk. het is geen echte staat. Dus iedereen heeft daar een paspoort van een ander land. Russisch, Oekraïens of Moldavisch paspoort. Anders kom je natuurlijk niet de grens over. Mitra, je schrijft op je. Uh, Blog over de vooroordelen die je had voordat je ging. Schurkenstaat, een smokkelijstaat, wapenhandel. En dan schrijf je viel in de praktijk wel mee? Nou, kijk, ik, ik heb daar niks van gezien. En, en dat je kunt, er, je kunt er naar zoeken en dat uh, doen niet alleen journalisten, maar, maar ook vooral uh, waarnemers van de Europese Unie en de OVC. Uh, het, het, is, het is heel lastig om dat soort dingen te ontdekken, maar je kunt je wel voorstellen dat er een staat waar geen, waar, waar, ja, waar geen regels gelden, dat daar dingen gebeuren die daglicht niet verdragen. Nou, ik zou nog heel veel willen weten van het transitie. <lacht> maar bedankt voor deze inleiding. Mitra Nazar, een oud honoreerkonsul in van Moldavië, van Moldavië, Philip Merlo En dan als laatste Europese leider, althans wat zijn muzikale smaak betreft... onze eigen premier Mark Rutte. Haarsredacteur Hans Andringa zocht uit waar de premier graag naar luistert... als het oog is afgelopen. Hij heeft er nog even over nagedacht naar het conservatorium te gaan. Maar Mark Rutte zag vroegtijdig in dat hij niet de top zou kunnen bereiken. Hij koos daarom voor het bedrijfsleven en later de politiek om het daar trouwens wel ver te schoppen. Muziek is nog altijd een passie. U2 en Kane. Maar klassiek is natuurlijk het echte werk en piano is favoriet. Het stuk dat Mark Rutte heeft uitgezocht is Chacone van Johan Sebastian Bach. Oorspronkelijk is het geschreven voor viool... maar bewerkt voor piano door de Italiaan Bussoni. De uitvoering is van de Italiaanse pianist Michelangeli. Over deze Michelangeli schreven critici... Zijn vingers kunnen net zo min een foute noot aanslaan of een passage verknoeien... als dat een afgevuurde kogel van zijn koers kan worden gebracht. Rutte zegt over Chacone: het is een wat somber getoonzet stuk. Maar af en toe klinkt het alsof de hemel opengaat. En typerend voor de premier voegt hij daaraan toe... er is ruimte voor optimisme. Joost, Jan Sebastian Bach was dat voor piano-fan Mark Rutte. Dit was met het oog op morgen op deze zaterdagavond. Morgen wordt het oog gepresenteerd door Hans Laroes. Straks BNN en de overnachting. Daarin praat Patrick Lodius met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abou Taleb. En ik ga nu snel op internet nog een reis boeken naar het pittoreske Transnitrië. Ooit ging hij met een MAVO-diploma naar New York.